Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Iran zijn in meerdere plaatsen explosies gemeld. Of er een verband is, is nog niet duidelijk. In de belangrijkste havenstad Bandar Abbas in het zuiden... ...vielen volgens een Iraans persbureau bij een explosie één dode en gewonden. De oorzaak is nog niet bekend. Op sociale media gaan geruchten dat het ging om een aanslag... ...op een leider van de revolutionaire garde. Maar volgens het persbureau klopt dat niet. Er wordt ook gesproken van ontploffingen in de hoofdstad Teheran en in de zuidwestelijke stad Afas. Over die laatste wordt gezegd dat het ging om een gasexplosie en dat er vier doden zijn gevallen. Bij Urk zijn afgelopen nacht metershoge letters vernield en beklad met leuzen tegen migranten. De letters vormden de tekst Wij Flevoland en waren daar vorige week neergezet vanwege het 40-jarige bestaan van de provincie. Van Dalen hebben de letters nu in een andere volgorde gezet... waardoor er nu wij vol land staat. Op de letters zijn ook teksten geschreven als AZC weg ermee. De provincie gaat aangifte doen. In de Gazastrook is het dodental door de Israëlische luchtaanvallen... opgelopen tot 29. Dat melden lokale ziekenhuizen. De aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van Hamas en islamitische jihad. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het staakt het vuren dat in oktober inging. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev rijdt de metro niet meer doordat daar de stroom is uitgevallen. De metro in Kiev wordt dagelijks door honderdduizenden mensen gebruikt. De oorzaak van de stroomuitval zou een storing zijn in het hoogspanningsnetwerk. Ook in delen van buurland Moldavië zijn stroomstoringen. Het weer op de meeste plaatsen droog en in het zuiden wat zon. Daar is het 9 graden in het uiterste noorden, net boven het vriespunt. Morgen grijs en wat regen. In het zuiden ook wat zon en grote verschillen in temperatuur. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evergroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Nou ben ik voor deze uitzending, ben ik al even door de platenkoffer heen geweest. Ja. En dan vind ik wel heel veel platen over uh, treinen, waaronder uh, deze van uh, de pesadina's. Lekker hoor, deze. Ja, zeker. Maar we hebben het uh, niet alleen over treinen, we hebben het ook over de, de trams. Zeker. En met, name de, met name de nieuwe blauwe tram. Maar uh, ja, ik ben eigenlijk helemaal geen uh, platen tegengekomen over trams. Nee, dat is merkwaardig. Nou ja, goed. Hoe zit dat, Weet jij waar dat vandaan uh, kan komen? Zijn er liedjes over de nieuwe... over het, überhaupt tram? Jawel, maar um, de tram... staat in Amerika bekend als de trolley. En als je op trolley gaat zoeken... Oh. dan vind je dus wel diverse Amerikaanse titels. Ah, oké. Want de tram was niet uh, alleen hier in uh, Nederland... Uh, toen de tijd actief? Nee, de, de tram speelde wereldwijd. Uh, sterker nog... De tram zoals wij die kennen is eigenlijk een, van origine een Amerikaanse uitvinding. Hmm. En die is dus op een gegeven moment naar Europa overgewaaid. Ja, tuurlijk, zoals zoveel uh, dingen uit Amerika hier naartoe ja. is gekomen. In ieder geval www.denieuweblauwertram.nl. Daar uh, kan je van alles terugvinden op wat uh, uh, voorzitter Wim Beukenkamp... en zijn kornuiten aan het bouwen zijn in de Haarlemse Waardepolder. Hoe ver zijn jullie met het bouwen, Wim? Uh, verrassend genoeg ver, hoewel minder ver dan we zouden hopen. Um, ja, dat is natuurlijk weer zo'n typisch politiek antwoord, maar oké. Okay. Um, <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> nee, alle gekheid. Um, kijk, uh, er staat in Haarlem op dit moment gewoon 22 meter blauwe tram. Hè. Ik zeg ook wel eens met een grijns op mijn gezicht. Uh, toen wij begonnen, toen kregen we alle positieve Nederlandse opmerkingen om onze oren... He, van luchtkasteel en luchtfietser. Mm. Je kent die positieve Nederlandse stimulerende behooringen wel. Ja, ja. He, en nu zeg ik van ja, ik wil niet rot zijn... maar ik heb 22 meter luchtkasteel in de werkplaats ja, staan. Ja, en daar ja, kan ja. natuurlijk niemand tegen ja, op. Nee. Ja. Uh, we hebben uh, twee, op dit moment twee bakken in de werkplaats staan. Uh, bakken om de doodsimpele reden. Er zitten nog geen draaistellen onder. Uh, die gaan er wel aankomen. Uh, we zijn op dit moment heel hard bezig om die bakken af te werken. Uh, en uh, dat betekent dus ook dat uh, in het voorjaar dan gaan we het interieur inbouwen. Want we hebben al heel veel. Maar het ligt allemaal in de stelling klaar om ingebouwd te worden. Hmm. En we gaan uh, nu een start maken met wat in feite de voorlaatste fase is van het project. En dat is om deze twee bakken uh, op onderstellen te gaan zetten. Ja. En maar daar uh, is nog wat om te doen, want ik las op jullie Facebook dat er een bedrijf... Uh, um uh, dat voor Rijkswaterstaat geklonken brugonderhoud. Uh, uh, die heeft de belangstelling getoond. om jullie daarbij te helpen voor die onderstelling. Ja, dat klopt. En uh, dat was heel grappig. Ik heb natuurlijk zelf in het verleden bij Rijkswaterstaat gewerkt. en ik kon mij nog vaak herinneren. dat Rijkswaterstaat contracten had. met een bedrijf in, uh, ergens in Brabant. Uh, die dat deed. En onderschat het niet, want er zijn nog steeds tientallen bruggen van de Rijkswaterstaat die geklonken zijn. En de bekendste is de Brineoord 1. Okay. Er is ook nog een geklonken brug, maar zo zijn er meer. En uh, nou, uiteindelijk 444 heb ik dat bedrijf gevonden. Dat is Knookstal in, in Moerdijk, mag ik rustig zeggen... want ze Natuurlijk. hebben bijna geen concurrenten. En uh, nou, contact gelegd. Ik werd teruggebeld door die directeur... Uh, men was heel enthousiast. Uh, we hebben ze wat documentatie toegestuurd. Van nou, uh, zo is het origineel 1932 door Bijners gebouwd. En dit is wat we nu willen. Ja. We hebben eraan gekeken. En ze hadden een hele grappige reactie. Want uh, ze belden me weer terug. Ze zeggen: Van ja, er zitten best wel lastige klinkverbindingen in. Maar als ze het in 1932 konden, dan kunnen wij het ook ik denk, dit ja. is nou een leuke vorm van bedrijfsarrogantie. Ja, ja, ja, ja, dit waardeer ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, fantastisch. Dus daar is het eigenlijk een beetje het wachten op. Uh, ja, nou, het wachten is niet zozeer op de techniek. Uh, kijk, het bouwen van die draaistellen, dat is uh, naar verhouding heel erg kostbaar. En uh, we hebben wel op zich uh, een, een aardig kapitaal in huis... Um, maar we hebben natuurlijk ook nog uh, andere uitgaven. We moeten de hypotheek betalen van het pand. En ja. we hebben natuurlijk de onderhoud van het pand. De kaskos moeten eraf gebouwd worden. Maar je moet 35.000 euro hebben hiervoor? Ja, om een start te kunnen maken met de bouw van die draaistellen. Oh, okay. nou, als we alle drie de draaistellen willen bouwen, dan hebben we nog heel simpel, hebben we nog een ton nodig. Oké, okay, oké. Okay. Eh, nou, eh, het feit dat we op een project van 800.000 euro, dat we nu zeggen van eh, we hebben nog een ton nodig om het te kunnen afronden, dat geeft dus wel aan dat we ondertussen wel 7 ton hebben weten te verwerven. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, mocht je belangstellen, en die kunnen natuurlijk terecht bij de websites, de nieuwe blauwetram.nl en Wim, als het de blauwe tram hij komt een keer klaar, daar zijn we natuurlijk allemaal van, uh, van overtuigd absoluut waar uh, kan hij gaan rijden want je wil hem natuurlijk rijden zien ja natuurlijk, kijk um, op dit moment is het meest voor de hand liggend en daar hebben we ook al de eerste contacten over gelegd om hem um, op het tramnet in Den Haag te laten rijden uh, we maken hem ook zodanig dat hij ook geschikt is om op dat tramnet te kunnen rijden. Ja, want die door die Amsterdammers uh, is hij opgeheven. Dat is hun schuld. Dus we gaan vooral niet daar rijden. Nou, uh, als je mij in mijn hart kijkt, dan zou ik hem ook graag in Amsterdam willen rijden. Maar, oh, okay. maar daar is hij gewoon domweg te groot voor. Oh, okay. Hij past daar niet. Oh, in in Oost is er veel meer ruimte in Den Haag. Uh, ja, de spoor, daar is veel meer ruimte. De sporen liggen ook wat verder uit elkaar. Kijk, uh, die, die, die blauwe trams, die waren gewoon groot. Hmm. Uh, en uh, deze is uh, uh, het voor NZH-begrip is het niet zo'n grote tram. Het is nog steeds een joekel van een ding. Hmm. En dat zie je heel duidelijk als je bij ons in de werkplaats komt. Dat heeft ons trouwens ook enigszins verbaasd. Hè? Hmm. Ik ken hem ook alleen maar van foto's. Ja, ja. He, en, nou, en toen hij dus kwam, toen denk ik van Mozes. <lacht> dat, dat is toch wel heel veel tram wat we ja, hier ja, hebben staan. Ja, ja, ja, dat, dat viel best wel tegen. Nou, ja. Maar er is ondertussen een, een ja, veel interessantere optie boven water gekomen. He, want ja, we zitten in de Waardepolder. <kuggen> uh, we hebben gelukkig goede contacten met de politiek in Haarlem. Ik mag het rustig zeggen. Uh, we hebben een hele bijzondere beschermheer ambassadeur. Dat is burgemeester Jos Wiene. Okay. Uh, je kunt het slechter treffen. En uh, uit de contacten met de politiek is een idee ontstaan van best wel zonde... Uh, dat deze prachtige Haarlemse tram, ja. uh, dat die straks in Den Haag gaat rijden... van zou het mogelijk zijn om in Haarlem iets te realiseren? Nou, dat plan hebben we uitgewerkt. En uh, er ligt nu een eerste initiatief bij de gemeenteraad. Uh, daar zijn wat uh, vragen over gesteld. We gaan het initiatief aanpassen. Maar er ligt dus een potentie om tegenover IKEA rond de Veerplas... Uh, een nieuw museumgebouw te realiseren okay. met aansluitend een museumtramlijn rond de Veerplas. En dat zou natuurlijk geweldig zijn. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dat uh, laat dat van harte hopen dat dat gerealiseerd kan worden. Ja. Uh, in de afsluiting. Uh, de... Er zijn ook allerlei boekjes geschreven. De nieuwe blauwe tram. En je hebt inmiddels elf boekjes geschreven over de nieuwe blauwe tram. Maar ik neem aan dat het uh, uh, dus ook over de oude blauwe tram gaat. Ja, deze boekjes die gaan stuk voor stuk over de geschiedenis van het trambedrijf van de NZA. Uh, over zijn we op dit moment bezig met deel 12. En dat gaat over de overschakeling van tram naar bus. Hmm. He, want ja, de NZH is sowieso 30 jaar lang een gemeentebedrijf van tram en bus geweest. En na 1961 was het een 100% busbedrijf. Tot het einde van de NZH in 1999. Ja. He, en dat is dan deel 12. Uh, er komt in ieder geval nog een deel. En welk nummer dat wordt, dat weten we nog niet. En dat gaat over het project. Het, ja, het nieuwe bouwde tramproject. Ja, ja precies. Ja. He, en we denken ook nog na om een, een boekje te schrijven over Bijnes... Want het blijkt, ja. dat is een hele bekende naam. En daar is ook heel weinig over geschreven. Okay. Dus er is nog genoeg te doen, genoeg te doen op ja. dit gebied. En nummer 5 van de nieuwe blauwe tram. Het boekje gaat met name over de, de blauwe tram richting Zandvoort. Ja, er zijn in dit kader voor Zandvoort twee leuke delen. Dat is deel 5 van de serie de nieuwe blauwe tram. Dat gaat over de tram naar Zandvoort. En recent is dus deel 11 verschenen. Uh, dat vond men uh, ook een, een heel grappig onderwerp. Het is eigenlijk geen grappig onderwerp. Dat beschrijft namelijk de donkere jaren van de NZA... Uh, de NZA tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm, uh, en is het is toch best wel een duistere periode geweest. Uh, men vond het heel moedig dat wij dat onderwerp hebben opgepakt. Uh, want uh, het was natuurlijk niet allemaal koekenij. Nee. Uh, een heel simpel voorbeeld... Uh, de trams die hebben een steeds grotere betekenis gehad voor de bevolking. Dat wil niet zeggen dat elke nzh medewerker recht van leven en ledenen was. Want na de oorlog is er een zuivering geweest. En het blijkt dus uit de jaarverslagen... dat één op de negen nzh medewerkers een tik op zijn vingers gehad heeft. En dat is relatief veel. Oké, okay. ja, ja, ja. ja. Okay. En, en dat hebben wij dus ook gewoon open en eerlijk vermeld in, die, in dat boekje. Ja. Wat een historie allemaal. Daar, nou. is, ja, ja, Toch Rob. Uh, uh, Jazeker. Wij gaan naar muziek en dan gaan we naar uh, voetbal. W voetbal. Want dat gaat ook gewoon door. De tweede helft uh, ja. is uh, aan de gang. En uh, Piet Pijper is daar uiteraard uh, bij voor ons. Dus uh, zometeen veel meer over de wedstrijd vragen. Daar op uh, Duitsjesveld uh, tegen de heren uit Hoorn. Knijgerdeen, knijgerdeen,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 Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er kreeg kreeg kreeg kreeg kreeg kreeg En ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij het boek. en s'nachts. En ook deze ding mag zeker niet ontbreken, hè? Nee, Guus Mellers en Van Gant en uh, Per Spoor. Die horen we hier bij Zandvoort op zaterdag. En uh, buiten de treinen en de trams en uh, dichter uh, Marco Termes hebben we ook aandacht voor het uh, voetbal. We gaan weer naar Duitjesveld. Bijna een half uur in de tweede helft. Hoe is het daar, Piet? Nou, het is een beetje donker aan het worden. We hebben ook de verlichting aangestoken. En we hebben alle spelers gewisseld die we konden wisselen, maximaal is gewisseld. En de stand is uh, naar rust 1-4 geworden voor de Zwaluwen. En uh, ja, die zijn... Uh, ja, we doen wel ons uiterste best. We vechten nog als, als energie gooien we in de strijd. Maar het is een beetje een, een, een, een strijd die niet veel op gaat leveren denk ik. Althans geen succes. Maar het is 1-4 en uh, het gaat over en weer en af en toe kansen voor Zandvoort. We zitten eigenlijk met z'n allen te wachten op het uh, 100 ste compositie van uh, Rick de Haan. Uh, Zijn teller staat op 99. En die zouden we nog het 100 ste doelpunt kunnen scoren. Maar voor de rest is Zandvoort vandaag uh, blijft het een beetje in de grante Te Het We hebben ook. Een beetje water is ingevallen. Dat is ook altijd wel een, dat ook een slok op een borrel. Maar hij nou, is nu met een, actie, een solo actie bezig. Nou, die wordt nu gestuurd. Dus uh, we, we hopen nog dat we nog een doelpuntje maken. Maar het staat 1-4. Met nog een uh, kwartiertje te gaan. Oké, okay, dankjewel Piet voor uh, dit moment. En uh, jammer genoeg uh, geen scorer verder van uh, SV Zandvoort. Tot zometeen, Piet. Oké, okay, hoi. Dat was uh, Piet Pijper inderdaad. Uh, vanaf uh, Duintjesveld 1-4. De wedstrijd tegen Zwaluwe 30 uit Horenberno. Uh, ja. Dat schiet niet op, niet hè? Zal uh, maar dat, dat schiet niet op, nee. Een beetje jammer. Maar goed. Uh... Het kan, je kan niet altijd winnen, toch? Nee, zeker. Meestal politie. Dus zeker, dat, zeker. Ja. Dus, Het uh, doet me denken trouwens. We, we hebben gisteravond naar Netflix zitten kijken... over de hockeywedstrijden. Er is een hele documentaire over de Olympische Spelen. Dat gaat dus weer van start, hè. De Winter Olympische Spelen. En dat ging over een legendarische hockeywedstrijd. Ijshockeywedstrijd natuurlijk. Tussen uh, Amerika en Rusland. Nou, ah, uh, zo recente kan je het niet krijgen. En dat de Amerikanen, dat, ondanks de grote arrogantie van de Russen... die alles hadden gewonnen... Uh, toch nog die wedstrijd wisten te winnen. Dat was natuurlijk uh, fantastisch. Terug naar uh, Wim Beukenkamp. Uh, Wim, um, het laatste onderwerp uh, vandaag uh, met jou... tenminste wat jou zelf aangaat natuurlijk. Het, uh, je hebt een nieuw boek geschreven. Ja, uh, Marco, let op. Hè? Uh, het zijn staat op rood. Uh, nou ja, jij bent de man van het spoor... Uh, je schrijft, of er wordt geschreven: Het Nederlandse spoor is een van de veiligste ter wereld. Uh, ik neem aan dat je het daarmee eens bent. Ja, anders had ik het niet geschreven. Oh, jij, dat is jouw tekst. Dat is mijn tekst. Ik, ik dacht, nee, ik dacht dat het tekst van de uitgever was. Nee, dus. nee, nee, nee. Nee, nee. <lacht> nee dat, is, dat is mijn tekst en daar sta ik ook 100% achter. Ja. Uh, hoewel ik natuurlijk in feite 180 pagina's aan ellende beschrijf. <lacht> ja, ja. Hey, maar. Uh... Er valt niks in te lachen in het boek, uh, helemaal niks. Uh, nee. Oh. Uh, het is ook niet voor niets dat ik uh, in mijn voorwoord heb geschreven van normaal gesproken zou ik u veel leesplezier toewensen. Maar dat lijkt me in dit geval niet gepast. Ja, nee, inderdaad. Dat is, uh, uh, het veiligste ter wereld. Toch gaat het soms mis. Heel erg mis. En je hebt in dat boek uh, de uh, spoorwegongevallen beschreven en de oorzaken daarvan. Ja, uh, kijk. Uh, het, het Nederlandse spoorwegnet is op zich best wel, naar verhouding groot. Uh, het is sowieso een van de meest intensief brede spoorwegnetten ter wereld. En als je dan dus ziet uh, uh, hoe, hoe, hoe het misgaat, maar eigenlijk hoe weinig het misgaat, uh, dan valt dat best wel mee. Alleen wat je wel ziet is uh, dat als het misgaat, dan gaat het ook gruwelijk mis. Nou, uh, ik heb natuurlijk zelf als inspecteur daar. Uh, helaas veel van meegemaakt. Ik heb, uh, ik, geef ook, ik heb ook colleges gegeven aan de TU Delft. Uh, ik heb letterlijk tussen de wrakstukken van de treinen gelopen. Uh, ik heb ook echt met, met vertwijfelingen rondgelopen van hoe is dit in godsnaam mogelijk met ja. alle beveiligingen die we hebben. Ja. En waar komt het dan op uit? Menselijke fout? Uh, uh, ja, dat is altijd makkelijk gezegd. Hè? En dat gebeurt dan ook. Hè, van, ja, de machinist dit en de machinist dat. Ja. De mens, uh, menselijke fout. Mensen maken fouten. Uh, het feit dat mensen fouten maken... mag natuurlijk nooit een, een enorm spoorwegongeval tot gevolg nee, hebben. Dat zou ik, uh, nou, ja. En daar richtte ook altijd het onderzoek uh, zich op... van hoe is het mogelijk dat een simpele menselijke fout zo uit de hand kan lopen, ja. zo kan escaleren. Ja. En dan zie je dus dat er heel vaak veel meer problemen zijn. Overigens, wat je ook ziet is, en dat vertelde ik ook aan mijn studenten... je hebt zelden meer dan drie problemen die bij elkaar komen nodig... om een, een hele grote klapper te krijgen. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, is het zo dat uh, er van deze ongelukken ook altijd wat geleerd is? Uh, soms wel, maar helaas ook niet altijd. En dat zie je dus ook in mijn boek terugkomen. Uh, je ziet uh, soms ongevallen uh, terugkomen van je denkt van ja, maar dit heeft zich al een keer eerder voorgedaan. te hmm. uh, uh, schrijner is het dan. Ja, uh, dat is ook zo. Uh, net zo goed als dat ik in het boek gewoon openlijk aangeef... Uh, dat wij, uh, en, en wij spreek ik dan van, vanuit mijn rol van auto-inspecteur... Uh, wij hebben ook steken laten vallen. Wij hebben ook uh, dingen over het hoofd gezien... waarbij we dus zelf hebben aangegeven, bijvoorbeeld richting Nederlandse spoorwegen... dat er verbeteringen aangebracht moesten worden aan het materieel. En vervolgens hebben we dus niet opgelet of die verbeteringen daadwerkelijk zijn aangebracht. Ja, ja, oké. Okay. Oh. En dan zie je dus een paar jaar later bij zo'n enorme treinbotsing in Amsterdam... Uh, uh, zie je dus de, dezelfde problemen terugkomen... die we zeven jaar tevoren ook al zelf geconstateerd hadden. Zo. En dan denk ik van ja, hier hebben wij het als toezichthouder ook niet goed gedaan. Nee, nee, precies. Oh, dat lijkt me wel ontzettend... Uh, Pijnlijk. Uh, Een hele zware conclusie uh, trouwens. Ja, Wat, ja. Hoe, hoe ga je daar als mens dan mee om? Dat is, uh, want je, daar heb je maar mee te dealen. Uh, ja en nee, dan zeg ik van ja, moet je horen jongens. Het laat dus zien... Uh, dat uh, veiligheid, daar kun je niet op je kont gaan zitten en op je loren gaan rusten. Veiligheid, daar moet je gewoon actief mee bezig zijn. Ja, ja. Uh, het enige probleem is, uh, en dat, dat heet dan in wetenschappelijke termen het zogenaamde George dilemma. Uh, uh, veiligheid moet altijd concurreren met uh, economische mogelijkheden. Gewoon, veiligheid kost geld. Ja. En dat geld is er niet altijd. En dan heb je ook nog zoiets als politiek draagvlak. Ja, ja, ja. Nou, eh, op dit moment eh, er komt een nieuw kabinet aan. Eh, het gaat zich gewoon weer manifesteren. We hadden het in het begin van deze uitzending er al over... Eh, dat de gemeente Haarlem aan ProRail 50 miljoen moet, moet lenen... gewoon voor bazaal onderhoud van het spoor. Daar zie je dit gewoon terugkomen. Eh, eh, het geld is er niet en kennelijk het politieke draagvlak om... Uh, prioriteit te stellen aan het spoor, dat is er op dit moment ook niet in de Haag. Maar het is eigenlijk om je dood te schamen. Ja. Uh, hoe is je boek ontvangen? Uh, tot nu toe goed. Ja. En ik vind het heel opvallend. Uh, er is vrijwel geen kritiek vanuit de professionele spoorwegwereld. Oh. En uh, ik heb al gezegd van, uh, dit is op zich een goed teken. Want uh, de wereld kent mij en ik ken de wereld. Um, als ik rare dingen had geschreven in mijn boek. dan hadden ze al lang dwars over me ingekomen. Okay. Met andere woorden, het feit dat ik dus geen kritiek heb gekregen uit uh, die contrijen, geeft al aan dat het kennelijk een goed boek is. Ja. Kan je zeggen dat het is voor de leek ook uh, goed te begrijpen? Ja, zo is het ook bewust uh, geschreven. Kijk, ik had twee doelgroepen op het oog. Dus aan de ene kant de professionele spoorwegwereld. maar aan de andere kant. Uh, heb ik het ook zo geschreven dat een leek het kan begrijpen... een leek kan het volgen sterker. Uh, ik heb helemaal in het begin, in het eerste hoofdstuk... heb ik eerst eens een uitleg gegeven... van hoe zit nou eigenlijk de beveiliging bij het Nederlandse spoor in elkaar. Ja. En uh, vervolgens kreeg ik een oud collega aan de lijn. Hij zei, nou Wim, dit is geweldig. Ik heb je boek gelezen. Ik ben dertig jaar inspecteur geweest. Hij zegt, maar jij beschrijft iets wat ik nooit geweten heb. Oh. Oh, dat is lekker. Ja, dat, dat was echt bijzonder. Ja, nou, is ik moet je eerlijk gezegd bekennen. Toen ik erin dook, toen verraste dit mijzelf ook. Oké, ah, oké. Okay, okay. ja. ja. Terwijl je wordt geacht Dat toch allemaal te weten. Uh, uh, ja, maar je weet dus kennelijk niet alles. Bijzonder. Ja, ja, en dat was, uh, dat was heel frappant. Uh, en dat geeft dus aan uh, dat uh, je denkt dat de kennis er wel is. Maar je kent niet alle ins en outs. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Goed, nou Wim, we gaan het allemaal lezen. Het is gewoon als boek te verkrijgen natuurlijk. Ook als e book uh, Weet ik niet, maar het is, oh. het is gewoon... Uh, als je in de boekhandel gaat kijken... het wordt uitgegeven door de ALK. Uh, het is ook bij bol.com en amazon.com... En, en in de, de kwaliteitsboekhandels... Uh, het is te, te krijgen of te bestellen... Uh, het is een aanrader als je een klein beetje interesse toont in deze materie. Ja, ja, ja, ja zeker. Nou, dankjewel tot zover. Wij gaan uh, naar muziek natuurlijk. En dan gaan we even gezellig uh, bijbabbelen met uh, Marco Temis. Zeker. I the time of my life. No, I never like this before. Yes, I swear, it's a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 each other's hand, cause we seem to understand the edge to lose control, no. Yes, I know it's on your mind. It's a truth and I'll it Ik weet nog heel goed, hè? ooit kwam deze plaat langs bij raakte de Plaatje. En iedereen dus natuurlijk lekker meedoen in de, in de kroeg. Gus, hè, allemaal. Maar ja, wie zong het ook alweer, dat was de grote vraag op dit moment. Daar hebben we muziekexpert Marco Temes tegenover mij, Marco. Die het op dit moment... Echt niet weet. Bill Medley en Jennifer, Jennifer Lawrence. <laughs> yeah. Ja. Zie je nou wel dat ik het weet? Ja, je weet nee, het wel, hè? Zie je het ja, uit. Nee, wat bescheiden eruit ziet. Ja, nee, dat is waar. Goedemiddag Marco. Goedemiddag. Leuk dat je weer even de wandeling hebt gemaakt uh, richting Tolweg Tolweg. Ja. Het was wel slepen geblazen. Ja. Even ja. zweten en zoegen. Ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, uh, ouderdom komt met gebreken. Ik heb gisterenmorgen bij het aantrekken van mijn sokken heb ik mijn uh, is het in mijn rug geschoten. Oh, oh. Dus dat is niet zo... Maar ja, Spartanen, kom op. Ja, precies. Zeker. Even buiten. Zeg, Marco, zit jij hier wel eens in de trein? Ja, zeker. Ja, ben je ook een... Je reist graag met de trein? Ja, zeker. En maak je ook lange treinreizen? Nee. Nee. Kort, kort. Nee, dat is waar eenmaal. Ik heb wel... Uh, Reizen met de trein. Ik heb de, in uh, Indonesië heb ik heel Java met de trein gedaan. Oh, ja, dat ja, ja, was schitterend. Je hebt ook hele knappe knop, uh, treinen trouwens, hè? Uh, ja, ja nou, knappe vrouwen ook. <laughs> oh, je hebt meer met vrouwen ja, dan met treinen? Dat, dat moet ik toch wel bekennen. Wat is zo uh, leuk aan treinreizen? Uh, de vrouwen die ermee gaan. <laughs> En ik heb uh, Spanje heb ik uh, gedaan met de trein. Oké. Okay. En ook toevallig waren uh, twee weken geleden dat grote treinongeluk was. Uh, dat ben ik ook gepasseerd. Ja. ja dat dus is dat, ook wat. Hè? Zo ja. in, in één land drie van dat soort treinongevallen. Ja. Dat is uh, vier. Oh ja. Oké. Okay. Maar ja, angst is een uh, is een groot onderdeel van reizen. Tenminste dat schreef uh, Albert Camus. Dus, leg eens uit. Nou, dan moet je bij Camus wezen. Mm. Jij had het niet. Nee, maar dat heeft ook iets met avontuur te maken. Ja, en, ja. Uh, dus, het uh, verleggen van je grenzen. Ik vind het uh, treinreizen heeft iets romantisch. Wat vind jij? Uh, als ik het niet hoef te betalen, zeker. <laughs> Heb je, heb je ook trouwens proëzie over treinen? Of treinreizen of reizen, zat ik me af te vragen? Nee, mijn gedichten lopen wel als een trein. Oh, nou kijk, dat is wel uh, belangrijk. Uh, nee, die, die bron van inspiratie heb ik nog niet aangeboord. Oké, okay, nou, dat, uh, wie weet wat, wat nog komt en misschien als de blauwe tram ooit nog eens uh, richting Zandvoort komt. Oh, de Boedapester uh, komt terug. Nou, dat wil ik je niet beloven, maar... Uh, mm. En daar zijn ook nog geen plannen voor, maar er gaat wel wat gebeuren. Oh, goed zo. Goed zo. Ja. En wat ga je vandaag voor ons voordragen? Een wintersgedicht. Oh, wintersgedicht. Ja, het is ook al niet altijd best weer. Kan, heb je wat met de winter of vind je het vreselijk? Nou, ik hou van alle seizoenen. Ja. ja je mag goed blij zijn dat je het mag meemaken. Ja, precies. En het, elk nadeel heeft een voordeel. Dat is waar. Als, als uh, kruis zou ik moeten ja. zeggen heb. Heb je een koptelefoon nodig? Nee, hoor, nee nee. ik hoor je zo ook wel. <laughs> ja, ja, jullie zitten dicht bij elkaar, dus dat, uh, dat uh, moet lukken. Ga je, ga je hem nu al doen, Marco? Nou uh, ja, gaan we eerst naar voetbal? Wil je eerst voetballen doen? Zullen we eerst uh, zo dadelijk uh, voetbal doen? Oh jongen. En dan zo dadelijk, uh, Marco, met een, een, een mooi stuk uh, prowessie. Daar houden van, Marco. Dankjewel voor uh, dat moment ja je kent hem wel hè? de stationsklok uh, weer op beroemd en uh, ja, volgens mij hebben heel veel huishoudens hem ook gewoon thuis aan de muur hangen dus uh, hey, om nog een beetje in de treinensfeer te blijven hier is klap aan de wall is meteen de vraag, uh, zijn ze daar op veld al gestopt met voetballen? Ja, we lopen net, uh, de, de spelers verlaten net het veld. Er is een einde, een, een beetje aan de leiders weggekomen. Die we eigenlijk, ja, eigenlijk een beetje begon met de uitvallen van uh, Dylan Kreuger. Dus onze centrale verdediger. En uh, nou, toen was het 1-1 en we zijn net uh, geëindigd nu uh, met 2-7. 2-7? hebben oh. ja, allerlei nog individuele foutjes van, van een keeper en van een, van een verdediger... Dus het is, een, het is een uitslag die ook niet een beetje geforteerd is wel. Maar ja, ze liep ook een beetje moedeloos op een gegeven moment. Zie je dat er energie uit de mannen is en ook de puff om, om echt, echt extra in te zetten. Twee zeven is een vervelende nederlaag en dat is niet goed voor de, voor de ranglijst ja, we zullen het ermee moeten doen en uh, het is niet anders. Nee, en eigenlijk, ze staan uh, drie plekjes uh, hoger. Dus niet echt de stand die je zou verwachten vandaag. Nee, nee, nee maar nogmaals, wat zeg ik? We waren al niet zo sterk en als je dan ook, zeg maar... Uh... Je laatste man die niet de beste spelen maar die de laatste weken toch. daarachter allemaal redelijk poort dicht had. Als hij uitvalt, dan zie je dat de gaten elkaar zo open gaat En dan missen we er al zoveel. Dus ja, het is jammer. We gaan weer kijken of we de mannen bij elkaar kunnen praten. en volgende week weer de volgende wedstrijd. Ja, dankjewel Pieter voor je verslag. En, uh, ja, ja ik ga jou weer voor de volgende wedstrijd spelen uh, spreken. Oké, okay, okay, okay, dag. Ja, ik ben er nog hoor, dus uh, no problem, we gaan lekker door uh, met uh, de muziek. Maar we hebben uiteraard ook uh, Marco Tumis. En uh, Marco, je hebt uh, vandaag weer een uh, stuk proëzie uh, uitgezocht... weer uit uh, de bundel van jou, of niet? Uit de vorige. Uit de vorige ja, die bundel. die moet ook op, hè. Ja, zeker, zeker weten. Dus je hebt die meuk niet voor niks geschreven. Nee, ben je nog steeds wel uh, nieuw ook aan het uh, schrijven? Uh, nou, ik ben met een roman bezig. Dus, ja, uh, maar niet tussendoor even uh, een nee, proezie. Nee, nee. nee, het is net lopen. Je neemt één pas per keer. Oké, okay, heel goed. Nou, welke heb je vandaag uh, voor ons? Ik heb het uh, proeziestukje Springlevend. Springlevend. Zochtens nevel...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 En mijn geschreven woorden zijn dik als rinse apostroop. Mijn geest wil nog wat voelen. Hoop, soelaas. Iets wat nog moet komen. Niet telkens dat tedere, bevroren verleden. Een vrouw misschien. Wat succes. Een boek dat doorbreekt. Hoewel dat beide grote nadelen heeft.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 Winter bijna achter de rug en de lente die weldra komt, springlevend naar de knoppen gaan. Dankjewel weer, Marco. Dat klonk wel vrij zwaar, toch? Ja, ja. ja, het is, een, het is een, een, een wintersgedicht. Een wintersgedicht. Ja, de winters zijn ook gewoon zwaar. Ja. Jij bent ook een man van de zon? Of? Ik ben een man van alle seizoenen. Van alle seizoenen. En Benno? Uh, nou, van de, her, van de lente tot de herfst. De lente tot de herfst? Ik sla, ik sla één seizoen over. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Vandaar dat je zo jong blijft. En Wim, jij... Wat, wat vind jij uh, het, het, uh, het leukste jaargeteden? Ja, het leukste jaargeteden, dat vind ik of, altijd... Of juist het welke niet? Ja, ik ben ook geen, geen wintertype, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, absoluut niet. Ik, uh, ik vind het altijd heel prettig, bij wel, uh, April tot, uh, tot eind september, dat zijn weer aangename temperaturen. Precies. Uh, en uh, we hadden net al een, een geintje van... Uh, nou ja, uh, uh, we houden uh, van, uh, van vrouwen. En in de zomer zie je gewoon veel vrouwen. Daarom, precies. Ja. Marco knikt uh, vol mond. Ja, ja, ja. En, ja, ja. ja, ja. En, uh, we gaan denk ik even naar muziek. Dankjewel Marco. Ja, voor de komst. graag gedaan. En uh, tot volgende maand. Het was me weer een eer en een genoegen. Ja, ja. En het is, uh, nou, tot volgende maand. Uh, kort maandje, dus we zien je snel weer. Ja. Zeker. Nou, we hebben genoten van uh, jouw uh, proëzie, Marco. En tot de, de volgende maar weer. Tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel. Hier is Fruitcake. was ook al een beetje into the disco. Nou, deze ook hoor. Jorgen Fruitcake en My Feet Won't Move. Ja, Wim hebben we vanmiddag hier te gast. Hebben we al een hele tijd mee gesproken, Benno. Maar, ja, zeker. Ja. Ja, hebt nog wel een brandende vraag, hè? Die ook op jouw ja. live geschreven is. Na het uh, nieuws gaan we praten met Sjors van Dongen. Die is vicevoorzitter van de... Uh, God, dat is zo'n lange afkorting. Ik kan het niet... Uh, van, van, van de... Ik kom er even niet uit. De, de Nederlandse Vereniging Belangstellenden in Sporen Tremmen geweest. Dankjewel Wim. Wow. Dat wow. En dat gaat over de petitie voor Je moet blijven. Maar er loopt nog een petitie. En dat is uh, samen sterk richting Tweede Kamer. Teken de petitie voor gratis openbaar vervoer voor AOW'ers. 18 januari waren daar inmiddels 18.839 ondertekeningen voor. Wim, dat zal jou ook wel te oren zijn gekomen. Wat vind je daarvan? Ik vind het op zich een goed initiatief. Kijk, wat wij zien is... mensen worden ouder. Tegelijkertijd zien we... dat die mensen, die ouderen... ze blijven langer in het verkeer. Tegenwoordig dat iemand met een 85 jaar... nog steeds een autorijbewijs heeft... dat is helemaal geen uitzondering. Nee. Um, je hoort mij niet zeggen dat een 85-jarige een gevaar is in het verkeer. Maar het is wel gewoon bewezen... als je 85 bent... je, je cognitieve vermogens, je opmerkingsvermogen... het loopt allemaal wel terug. Mm. Bovendien, eh, als die ouderen in het verkeer betrokken raken bij een ongeval... dan, is, dan heb je ook heel vaak meteen de hoofdprijs. Ja, nou. Uh, je ziet in diverse landen al initiatieven om te zeggen... Van nou, als, je, als je ouder bent en je levert je rijbewijs in... en daarmee lever je in feite je auto in... Ja. dan krijg je dus als compensatie daarvoor uh, een gratis OV-abonnement. Want ja, je moet je wel verplaatsen, dat, ja. dat vragen wij ook. Ja. Ja. Uh, nou, Ik heb dat zelf ook ervaren om diverse redenen ben ik op dit moment uh, helaas een vaste klant in Amsterdam... in het AMC en het VUURMC... Hmm. dan moet je dus wel even van Haarlem naar het AMC of naar het VUURMC. Ja. He, dus um, ik, ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om te zeggen... van: uh, uh, verlok nou die ouderen... Uh, verlok ze om uit de auto te stappen... Uh, en van dat openbaar vervoer gebruik te maken... Uh, en uh, dat kun je onder andere bereiken... door gratis openbaar vervoer ter beschikking te stellen. Natuurlijk kost dat geld, maar het levert ook geld op. Oh ja, hoezo? Nou, uh, denk alleen al eens aan uh, de kosten voor de samenleving... van ernstige ongevallen van ja, deze auto. Ja, op die manier. Want uh, zelfs al, uh, als ze een ongeval op de fiets krijgen... laat staan met de auto... en ze liggen daardoor maanden in een ziekenhuis... of een revalidatie uh, thuis, dat kost tonnen. Ja, ja, ja. ja. Um, dus meer OV voor de OV'ers? Uh, of anders? Nee, meer OV'ers in, in het OV. Exact. ja, ja. Maar alleen mensen die uh, zelf een auto uh, inleveren of ook uh, de anderen? Nou, kijk, uh, je kunt natuurlijk zeggen van uh, begin op basis van vrijwilligheid. Hè, met zo'n actie van uh, lever je auto in als, als, als oudere. En uh, dan krijg je als compensatie een, een gratis OV voor de rest van je leven. Uh, uh, want ik zeg altijd, je moet de mensen niet dwingen, je moet ze verleiden. Ja. Dat... Ik bedoel, uh, dat is hetzelfde als, uh, hoe ben je ooit met je vrouw getrouwd? Uh, nou, de meesten zijn niet gedwongen, die hebben hun vrouw verleid. En anders hebben hun vrouw wel die mannen verleid. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ook dat komt voor. Ja, ook dat komt voor. Ja. Nou, wijze woorden om mij af te sluiten. Weet ja, ja, ja wel, precies. Uh, dankjewel. Tot zover, Wim. We gaan uh, straks nog even doorpraten over die uh, petitie uh, voor het uh, railway. Uh, maar ja, tot aan nieuws natuurlijk. Zeker, nog, ja. De nieuwe muziek. single uh, van uh, Bruno Mars. Oh, Lekker.